Dat is de uitkomst van internationaal overleg in Basel. Aan het overleg wordt meegedaan door centrale bankdirecteuren... en andere financiële toezichthouders uit de hele wereld. De afspraak is om banken grotere reserves te laten aanhouden. Dat is een van de maatregelen die volgen op de kredietcrisis. Veel banken kwamen in de problemen doordat ze te veel risico namen... en te weinig geld in kassen hadden om tegenvallers op te vangen. Basel III, zoals het akkoord wordt genoemd, wordt van kracht in januari 2013. In de Gazastrook zijn drie Palestijnen door Israëlisch artillerievuur om het leven gekomen. Het leger zegt dat de drie hoorden bij een groep die een raket wilde afvuren op Israël. Hamas zegt dat de drie boeren waren. De laatste dagen is Israël vanuit de Gazastrook geregeld onder vuur genomen. De toegenomen activiteit hangt mogelijk samen met de hervatting van de vredesbesprekingen... tussen Israël en het Palestijnse gezag van president Abbas. Hamas is tegen deze gesprekken. De Israëlische premier Netanjahu wil de beperking op het bouwen in bezet gebied versoepelen. De Haagse politie heeft een jongen van 17 aangehouden in verband met een steekpartij van vrijdagavond op een speelveldje. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. Onder de ogen van spelende kinderen werd een jongen van 16 meermalen in zijn rug gestoken. Die raakte daarbij zwaar gewond. Volgens ooggetuigen trok de dader tijdens ruzie een mes en bestong, begon te, te steken. Daarna ging hij er vandoor. De Haagse politie kwam de verdachte op het spoor na een buurtonderzoek. Hij werd vanmiddag thuis aangehouden. In Zuid-Italië zijn drie mensen omgekomen bij een vestiging van het Nederlandse chemieconcern DSM. Ze stikten tijdens het schoonmaken van een tank. Het waren volgens DSM normale onderhoudswerkzaamheden. De Italiaanse justitie stelt een onderzoek in. President Napolitano heeft de nabestaanden van de drie slachtoffers gecondoleerd. Het weer vanavond alleen in het oosten nog kans op een bui. In de rest van het land opklaringen mooi overwegend droog en net als vandaag ongeveer 19 graden. Daarna wisselvallig en iets frisser.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 Jesse sang warm as the late night summer breeze Humming some far away turns to the yellow trees And life is everything God meant it to be When Jesse singing soft as the joy of rain She calls me Angel and says, Let me dry your eyes. You mean by now you still don't realize the That everything I want is what I got. So, Angel, stop your thinking about all the things you're the lie. And just say, soft as the joy. Trailer by the sea Down in Mexico. Mexico We dreamt a lot about it But we never Mexico, did go so some dreams are better from afar That's just how things are And everything's all right. Cause Jesse's singing me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 sacred geometry of chance Shame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 Dus uh, ja, die zorgt er wel voor spannende toestanden. Ja, ze staat ook echt in de, in de stadsarchief uh, Ja, okay. als hele uh, uh, Babbe trouwens. Oké, okay, dat is jammer. Want ik vind wat ik... Uh, nou, we hadden dit nummer natuurlijk gedraaid als we dit antwoord geweten hadden. <laughs> ja, hadden er niet op. ja. Maar, um, nou, haar standbeeldje staat nog in uh, Jorestraat. Uh, Oké. Okay. Ja. ja, het is uh, een nummer wat uh, door... Um,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 You're me